Wouter met het RMS-journaal. De presidenten Poetin en Poroshenko en bondskanselier Merkel hebben opnieuw met elkaar over de telefoon gesproken over de situatie in Oost-Oekraïne. meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Kremlin. De leiders spraken vorige week een staakt-het-vuren in Oekraïne af. Dat lijkt redelijk te worden nageleefd, maar vooral rond de stad De Baltsevo wordt nog hevig gevochten. De Europese politieorganisatie Europol heeft vorig jaar een record... aan fouten en slechte voedingsmiddelen in beslag genomen. Zoals ingevroren producten die als vers werden verkocht... en illegale alcoholische dranken. Wereldwijd werd in 47 landen meer dan 2500 ton aan eten en drinken onderschept. Europol waarschuwt dat de foute producten gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het immigratieplan van de Amerikaanse president Obama... is voorlopig geblokkeerd door een federale rechter...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 Het Wederinstituut in Japan had een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar dat is weer ingetrokken. Er werd gewaarschuwd voor een golf van maximaal een meter hoog. Die heeft de kust nooit bereikt. Internetbedrijf WeTransfer krijgt een investering van 25 miljoen dollar, omgerekend zo'n 22 miljoen euro, schrijft de NRC Next. Met het geld kijkt het Nederlandse internetbedrijf vooral naar een uitbreiding in de Verenigde Staten. E-Transfer is een digitaal platform voor het verzenden van bestanden die te groot zijn om met een e-mail mee te sturen. Het weer nog. Op de meeste plekken komt mist voor, behalve in het zuiden. In de loop van de ochtend trekt een gebied met lichte regen over het land. Vanmiddag vanuit het noordwesten zon en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. De meeste vertraging heb je op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Roelevarendsveen 13 kilometer. De reis ook is dicht. Er staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is meer dan een half uur. Dus je kan het beste omrijden via Wassenaar. Op de A4 Amsterdam Den Haag. De andere kant op staat tussen Roelevarendsveen en Dorp 7 kilometer. A6 richting Muiden voor het knooppunt Muidenberg 9. 6 kilometer op de A7 richting Zaandam bij Purmerend. En op de A12 richting Den Haag tussen Harmen en Nieuwebrug... 8 kilometer door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. A28 Amersfoort-Utrecht. Daar staat tussen Maan en de Uithof 6 kilometer. Tot zover de verkeer.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 86 alweer bij CFM Software. Een hele goede middag, het is 8 minuten over 2 en welkom bij Software op zondag. Een Lekkere zonnige zondagmiddag, joh, de temptations en treat her like a lady. In de lekkere zonnige zondagmiddag, dat betekent dat wij weer in de studio zitten. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en kijkers, kan ik inmiddels ook zeggen. Welkom bij op deze zonnige zondagmiddag. Het, ja. zal, ook, het zal ook een keer niet zo zijn. Nee, mooi hè, mooi hè. <laughs> Elke keer op de zondag als wij uitzending hebben is het prachtig weer. En ik heb begrepen dat het erg gezellig is in het centrum van Zandvoort. Alle trasjes zijn vol. En natuurlijk ook op het strand heerlijk uitwaaien... met dit prachtige, prachtige strandweer. Nou, wij gaan de weer drie uur aan het werk. <coughs> en wat gaan we doen, luisteraars? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want dan kunt u meeschrijven, want er zijn weer voldoende evenementen in... en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Blijft het zo? Wordt het anders? Dat hoort u allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Uh, we hebben weer een nieuw dierensetje van de week. Uh, hadden we gisteren nog pebbles en uh, uh, punti... Uh, die zijn uh, inmiddels uh, afgelost door Gizmo en Mickey. Dus de dieren van de week rond de klok van half vijf. En na alle mooie gedichten die we de afgelopen week hadden... ZFM 25 jaar jong, Rob 46 jaar oud... Ja, dankjewel. <laughs> hebben we vandaag gewoon weer een hele hele sneuien en trieste... het gedicht van de week, kwart voor vijf... en onder de titel van Ik voel me rot. Nou, een tranentrekker van het eerste uur. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Verder volgen wij voor u vandaag natuurlijk ook de eredivisie... En uh, ja, de, uh, El Clasico der Lage Landen is momenteel aan de gang. Kambuur ontvangt Herenveen. dus dat zal een uh, hele spannende wedstrijd uh, zijn. Is al flink gescoord, hè? Dat, dat is al drie keer gescoord. Ik zeg verder nog niks. Maar uh, daar komen we straks uiteraard uh, op terug. Verder volgen we voor u natuurlijk ook het schaatsen. De laatste dag van het WK-afstanden in het o oh zo mooie stadion. En uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En we hebben natuurlijk een heleboel zomerse muziek. Ja, zo is het. Want je zei het al, hè? Want dit weer krijgt toch... Echt de zomer in je bol, Albetje. Ik wel. En alle terrassen zijn weer vol. Geen plekje meer te bekennen. En zo zien we het natuurlijk graag hier in het zonnige Zomvoort. Nogmaals een hele goede middag. Zomvoort op zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu André in een van zijn leukste platen. De zomer in je bol. Oh, ik voor mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een wens. Dat je hier nu naast me zit. Omdat ik jou nog steeds aanbid.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 En ik deed even lekker mee in de studio van CFM aan de tolweg. Voor alle mensen die op dit moment in Sanford aan het genieten zijn van het mooie weer. Zomer in mijn bol. André Haasens was dat. Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Versterk Prison on Sunday, the 11th of February. Uit 3 pm. Al 25 jaar CFM in Zandvoort. En jij bent erbij. CFM al 25 jaar in Zandvoort. En jij beleeft het hele jaar door. Nog uiteraard aandacht voor dit jubileum van CFM. Nou, het is 14 minuten over twee uur. Vanmiddag wordt er flink in de Eredivisie. Die wedstrijden volgen. En zometeen om half drie het weer bericht voor de komende dagen. Verder softwaarts nieuws in het kort. De vaste items zoals je dat gewend bent. En heel veel lekkere muziek. Deze mag ook zeker niet opbreken. Hier is de single van Dusty Springfield. Nog een keertje in private. In En we konden kiezen uit twee plaatsen van deze Dusty Springfield. De ene, de summer is over en de andere in private. Nou, de zomer moet nog maar net beginnen. Dus die hebben we even overgeslagen. Vandaar de dat je deze hoorde op de zondagmiddag bij CFM. De zondagmiddag is ook de slotdag van het WK afstanden in Tiel of Herenveen, Albert Jan. Ja, vandaag op de slotdag van het WK afstanden in Herenveen. waren in ieder geval twee volledige Nederlandse duels al te zien. Voor de eerste 500 meter lood de Olympisch kampioen Michel Mulder tegen nationaal sprintkampioen Hein Otterspeer. En dat werd in het voordeel van Heijn Otterspeer. Beslecht, beiden kwamen in de zevende rit tegen elkaar uit. Jesper Hospers reed in de eerste race tegen de Chinees Jiao Chang... Later op de vandaag volgt nog in de, de tweede manche op de korte afstanden. De kortste afstanden bij de mannen. Dus voorlopig een tweede plek voor Hein Otterspeer. En een derde plek voor niemand minder dan Michel Mulder. Maar ze moeten nog een keer rijden. Op de 1500 meter die momenteel wordt verreden voor vrouwen. Is Nederlands kampioen Irene Wust gekoppeld aan Marit Leenstra. Ze rijden in de elfde en voorlaatste rit tegen elkaar. Marije Joling neemt het in de negende rit op tegen de Tsjechische Martina Sablikova. Dat is voor Wust natuurlijk weer mooi, want hij kan dan kijken wat. De Sablikova voor tijd heeft neergezet. In de laatste race gaat de Amerikaanse Heather Richardson, de vriendin van Olympisch kampioen Jorrit Bergsma, op jacht naar haar tweede gouden medaille. De vertrouweling van coach Hildert Arnema rijdt tegen de Noorse Ida Nyatun. De WK-afstanden wordt vandaag in Tiaf afgesloten met een massastart voor de, zowel de vrouwen als de mannen. En wij volgen dat voor u. Ja, ik zag wel een Duitse vrouw trouwens, die was heel blij hè. Dat was ze even derde. En ja, die is die eventjes derde. Die ging helemaal uit de dak. Leuk om te zien. Te volgen natuurlijk op NPO 1. En wij van SierfM halen uiteraard ook de WK-afstanden voor je in de gaten. Dus hou de radio gewoon op CFM zou ik zeggen. Met nu Senorita van Justin Timberlake. Van Memphis, Tennessee. En die gaat straks specks in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 Fly. That's how my queen should write But you still deserve the crown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 show sure. Ha ha ha Twee platen non-stop bij CFN. Als eerste hoor je Justin Timberlake en uh, señorita... voor alle señorita's die op dit moment aan het luisteren zijn. Daarachteraan deze van Omi, een van de grootste hits van dit moment. Dat was uiteraard de cheerleader. Ja, je kan weer gaan uh, inschrijven voor een uh, mountainbike-tocht... Uh, om het zo maar even te noemen. Hè. Sterker nog, strandrace. Een strandrace. Juist, Zandvoort-Katwijk. De kustplaats Katwijk vormt op zaterdag 28 maart... het decor van de MTB strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. De start en finish van dit nieuwe fietsevenement van een champion is in Zandvoort. Maar in Kattenwijk is ook genoeg spektakel te zien. Renners van naam zoals Bart Brentjens... en de nationale kampioenen strandrace Richard Janssen en Pauline Rooijakkers... zijn in volle actie te bewonderen. Natuurlijk is het nog veel leuker om zelf als race recreant mee te doen aan deze strandrace over 42 kilometer. Dat onderdeel is van een sportief weekend in Zandvoort... met ruim, en ook nou komt hij 20.000 sporters.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 Bedrijven en fietsclubs kunnen vanaf acht personen gebruik maken van de groepsinschrijving. Dus dat wordt een heel mooi weekend op 28 maart. Weer een mooi evenement erbij hier in Zalfoort. Zometeen gaan we kijken naar het weer voor formidable. de komende dagen. Maar eerst deze, Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions Formidable. formidable.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 Tu étais formidable, Je was geweldig. Nous étions formidable, Oh was Tu étais formidable, geweldig. Je was geweldig. Je was geweldig. Je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 het was formidable! We van CVM hebben vernomen dat het gisteren heel erg gezellig was bij het Somfors carnaval. En dat het formidable was, dus speciaal even voor alle mensen die daar bij zijn geweest. Deze van Stromae zijn we toegekomen aan het weer voor de komende dagen. 25 jaar FM. Westkust weerbericht. Na een meest bewolkte zaterdag zijn er vandaag flinke perioden met zon. Dat zal u ongetwijfeld gemerkt hebben. En jij ook erop? Ja. <laughs> de wind waait uit het oosten tot noordoosten en is matig in de polder... en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 5. Met het gisteren nog ruim 9 graden, vanmiddag blijft de temperatuur op bij maximaal 6 à 7 graden. De oost- tot noordoostenwind hebben we te danken aan een depressie in de Middellandse Zee en een hoog drukgebied boven Scandinavië. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een tot zwak afnemende oost- tot zuidoostenwind daalt de temperatuur overal in de regio naar waarden tussen het vriespunt en min 2. Morgen zijn er wederom perioden met zon en het is overal voornamelijk droog. De wind waait zwak tot hoog, uitmatig uit het zuiden tot zuidoosten. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8 à 9. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er naast Wolkenvelden ook perioden met zon. Het blijft droog en er waait een meest matige wind, die geleidelijk zuidwestelijk wordt. De temperatuur daalt in de nacht naar waarde dicht bij het vriespunt. En overdag stijgt de temperatuur naar een graad of 8 à 9. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Rolijke muziek nu van The Bell Stars en The Sign of the Times. As I lie here thinking of you I realize that nothing is new. You don't really care Uit de oude doos was dat de sign of the times van de Bellstars. De Beast Boys zijn hier. Ja. Ja, ja, die tv. Ja, heel goed. De Beach boys bij CFM en That's Why God Made the Radio. We gaan eens even kijken naar de eerdere visie. We beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is: de wedstrijd AZ tegen PSV. Daar stond een PSV met 2-0 voor, toen werd het 2-2. En uiteindelijk is het 2-4 geworden. Een mooie overwinning voor PSV. Gaan we naar de zaterdagavond. Heracles Almelo ontving thuis Feyenoord. En Feyenoord ging onderuit. Heracles won met 2 tegen 0. En dan de tweede wedstrijd van de zaterdag. Vitesse tegen Willem II. Ook daar werd het 2 tegen 0. Excelsior ontving thuis FC Groningen en uh, dat werd een gelijkspel 1 tegen 1. En dan gaan we naar wedstrijd nummer 4, ADO Den Haag tegen NAC Breda. Eindstand van die wedstrijd 3-2. En uh, vanmiddag om half 1 begonnen en inmiddels geëindigd El Classico der Lage Landen. SC Cambuur ontving SC Heerenveen. Heerenveen ging onderuit, Cambuur ging er met de winst vandoor 2 tegen 1. En zojuist om half 3 zijn er een tweetal wedstrijden gestart... waaronder FC Utrecht tegen FC Dordrecht... Nog niet gescoord. En Pek thuis ontvangt uh, Go Ahead Eagles, ook daar is het nog niet gescoord. 0 tegen 0. En straks om uh, kwart voor vijf, dan gaat het belangrijk worden. Dan hebben we de wedstrijd uh, Ajax tegen FC Twente. Eens even kijken of Ajax nog een beetje in de buurt van PSV kan blijven. Of dat we helemaal uit gaan lopen. We zien het straks vanaf uh, kwart voor vijf, dan kunnen we die wedstrijd gevolgen. Hier is Taylor Deen en Tell It To My Hearts.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 This way. <laughs> Booty, and she turned around and said, walk this way. I was born real in a frame. In my baby. Mama said that every word was for my name. <laughs> I'm the best. That's right. You've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. <laughs> Taking it down Blijf zo'n lekker een dansbare plaat naar dit. Deze is van Pitbull die je best hier vindt, En dat was natuurlijk de Fireball. Ja, we gaan weer eens even door met het voetbal. Want we hebben feestje te vieren hier in Stalfoorts. Ja, en dan hebben we het over S.V. Zandvoort. S.V. Zandvoort heeft vorige week zaterdag de rode lantaarn dragen... van de derde klasse B, het hoofdstedelijke Taba, aan de zegenkar gebonden. Door deze winst is S.V. Zandvoort periodekampioen geworden. U hoort het goed, periodekampioen. Voor aanvang was er enige onduidelijkheid over deze wedstrijd... Dat omdat enkele wedstrijden op grasvelden afgekeurd waren. Taba heeft ook een normale, tussen aanhalingstekens, grasmat. Maar gelukkig werd de wedstrijd afgewerkt op het veld van Jos, Watergraafsmeer. En dat is een kunstgrasveld... Dit weekend uh, is het een algeheel inhaalweekend. En omdat, omdat Zandvoort alle wedstrijden gespeeld heeft... is het team van trainercoach Laurens ten Heuvel... vrij van competitieverplichtingen dit weekend. En jij hebt nog nieuws over de veteranen? Ja, de veteranen. Ja, moet ik dat <laughs> nou echt zeggen? Nee. nee maar... Ze hebben een mooie wedstrijd uh, gisteren gespeeld. Ja, maar ze speelden tegen... Wat? Burgia? En... Ja. Uh, veteranen stonden op de tweede plek... en uh, die anderen stonden op de derde plek. Wat... Klopt. En Het is 3-3 uh, geworden, dus... Oh. Dus uh, ja, niks gewonnen, niks verloren. Kan nee, zo is het. De afstand is gelijk geworden. Er waren sommige mensen wat minder in vorm, maar goed, Dat <lacht> heeft het <even> niet over verder. <lacht> het is winter, maar ja, het lijkt wel zomer, hè. The time of the season. It's the time of the season. When we love runs high in the Let me try. Middag heel veel gehad over het uh, Zandvoorts carnaval. Gisteravond in het Garregat, oftewel het sportcafé in uh, Zandvoort Nieuwnoord. Ja, en dan kom je vanzelf bij deze plaat, hè. de zombies waren dat. En de time of the season. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En wat dat uh, met elkaar te maken heeft, dat uh, mag je zelf uitvinden. Y de su corazón de Espinaros Santana. is Vandaag wel een beetje verraderlijk weer hoor, Albertje. Ik was op de Brommers, was ik hierheen. Ja. En uh, ja, toch wel handen. Ja, het is fris, Het is heel frisjes. Maar de zon uh, scheidt lekker en genieten we natuurlijk met z'n allen van hier... in het zonnige Zandvoort. Op zondagmiddag je Santana en Corazon Espinado... Nou, er wordt uh, druk geschaatst in uh, Heerenveen... We hebben het over het t off Stadion? WK-afstanden. Ja, en Nederland heeft uh, op de 1500 meter uh, dames wederom uh, tenminste, zilver veroverd. Want uh, de, de gouden medaille gaat naar uh, niemand minder dan Britney Bow uit Amerika. Hoe is dat nou mogelijk? Die, oh, dat was de snelste. Ja. Nou, Irene Wust, twee. En drie, uh, Heather Richardson, 1, 2 en 3. Dus weer een zilveren plak erbij. En er is hard geschaafd hoor. Want het was echt uh, tegen de 1,55 minuten aan. In ieder geval, Irene Wust uh, zilver. We houden het voor u in de gaten in hm? Heerenveen. Nou, een mooie prestatie, toch? Zilveren plak. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, we lopen een beetje achter op Sochi alleen, hè, geloof ik. Dat wel. Medailletje of, uh, wat zal het zijn, 9, 8. Nou, wel iets. Een wel mooie prestatie voor het, uh, de Nederlanders op dit moment tijdens het WK-afstanden. Zometeen na het en weer van drie uur zijn Albert en ik er nog twee uur lang. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Sanford en de regio. Graag tot zo!